6 uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdik. straks in het NWS Radio 1-journaal gaan we proberen de boetes te innen... die minister opstelt en nog heeft openstaan bij het koor Diplomatiek in Den Haag. Eerst het NWS-journaal door Roud Negens. Gezinnen met kinderen worden alleen bij uitzondering in vreemdelingenbewaring geplaatst. Dat is een van de maatregelen die het kabinet neemt om het asielbeleid humaner te maken. Gisteren waren de plannen al uitgelekt... en staatssecretaris Steven heeft ze vandaag gepresenteerd... De staatssecretaris ging in op de verschillen tussen VVD en PvdA op het gebied van het asielbeleid. Je hoeft niet een helderziende te zijn om te zien dat de, regeringsfracties, de standpunten van de regeringsfracties al... kijk je alleen al naar de verkiezingsprogramma's, dat ze ver uit elkaar staan. En uh, dat heeft mij er ook toe genoopt om te zeggen, nou, kijk echt naar de inhoud. En uh, dat betekent dat er nu een document ligt waarvan ik denk dat er een goede balans is tussen, tussen aanscherpingen en, uh, en, en verzachtingen. Ook de regeringspartijen VVD en PvdA reageren positief op de aanpassingen van het asielbeleid. VVD-kamerlid Asmani erkent dat er een paar elementen in zitten die zijn partij niet zou hebben bedacht. Maar hij zegt ermee te kunnen leven als dit leidt tot een versnelde terugkeer van zoveel mogelijk illegale. Ook de PvdA, waar een humaner asielbeleid zeer gevoelig ligt, is tevreden. Woordvoerster Mai. Er komen minder uh, mensen in vreemdelingen detentie. Er komen ook alternatieven voor, uh, voor detentie. En ook het, uh, het regime, uh, zoals de staatssecretaris heeft uitgelegd... zal ook uh, opener worden en daarmee ook humaner. De oppositie reageert juist kritisch om zeer uiteenlopende redenen. Het inkomen van ouderen is in twintig jaar flink gestegen. Dat blijkt uit cijfers van een ambtelijke werkgroep... die minister Ascher naar de Kamer heeft gestuurd.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 voor andere woningen toch geldt... dat zo'n woning in de rand zal duurder zal zijn... dan op het platteland van Groningen. Minister Blok, hij zegt verder dat het nieuwe systeem... geen grote schokken in de huurprijs zal veroorzaken. De leider van de Belgische strijders in Syrië is gedood... meldt de Vlaamse omroep VRT. Het zou gaan om de 22-jarige Elouas Saki uit Vilvoorde... en zou leiding hebben gegeven aan tientallen Belgische jihadstrijders. Ook was hij in woorden de leider van de radicale moslimorganisatie... Sharia for Belgium, een organisatie die intussen niet meer bestaat. Maar al een tijdje geruchten over zijn dood. Hoe Elouas is omgekomen is niet duidelijk. Volgens sommige bronnen is hij in Syrië doodgeschoten door medestanders. Het weer overwegend bewolkt, af en toe regen... en een stevige zuidwestelijke wind in het oosten nog even droog. Vannacht bewolkt en tegen de ochtend nog meer regen. Ook morgen overdag is het nat... Smiddags in het westen wel weer wat opklaringen. Het wordt morgen 15 tot 18 graden. De verkeersinformatie John Sir 27 files bij elkaar opgeteld. 118 kilometer. Paar opmerkelijke files. Zonder meer op de A13 richting Den Haag. Staat voor Knoopert-Ivenburg 5 kilometer. Komt er een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht. Ook veel vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Knoopert-Ridderkerk en Radweg Dordrecht 10 kilometer. Dat komt er een geschaarde vrachtwagen met aanhanger bij de Drecht Tunnel. De rechter tunnelbuis is daar afgesloten. A27 Gortmans richting Utrecht. Een ongeluk bij knooppunt Lunetten. Daar staat 3 kilometer. Daar zijn ook twee rijstoken dicht. Op de A58 Breda richting Eindhoven... daar staat tussen knooppunt de Baars en Morgestel 6 kilometer. Dat komt er een ongeluk op de andere rijbaan. Daar staat tussen Beste Morgestel 11 kilometer. Daar wordt het verkeer over de vluchtstok geleid. Verkeer in de regio Eindhoven kan het beste omrijden... via Den Bosch. Wij zijn National Academic...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 NOS Radio 1 Journal. Met Tim Overdijk. 7 over 6, goedenavond. Humaner, effectiever. Woorden die horen bij het nieuwe asielbeleid. Maar dekken deze woorden de lading? En wat is dat toch met buitenlandse diplomaten? Die betalen hun Nederlandse verkeersboetes niet. Ik heb om opheldering gevraagd bij de ambassades. Good Straks de resultaten van mijn journalistieke telefoondiplomatie. Steven past het asielbeleid aan. In een brief kondigt hij een reeks maatregelen aan... die het asielbeleid humaner en vooral ook effectiever moet maken. Zijn voorstellen zijn het sluitstuk in een beladen discussie... na de dood van de Russische asielzoeker Domatov... en de onrust in de achterban van de PvdA over het vreemdelingenbeleid. Volgens Steven is het logisch dat dit onderwerp zo politiek beladen is. Nou ja, je, je, hoeft, geen, je hoeft niet een helderziende te zijn... om te zien dat de regeringsfracties... de standpunten van de regeringsfracties al... kijk je alleen al naar de verkiezingsprogramma's... dat ze. Ver uit elkaar staan. En uh, dat heeft mij er ook toe genoopt om te zeggen, nou ik kijk echt naar de inhoud. Ik ga echt kijken wat werkt nou. En uh, ja, betekent voor, uh, voor beide regeringsfracties dat, uh, dat er maatregelen in zitten die ze met, uh, met volle uh, met overtuiging zullen steunen. En anderen die zullen, zullen ze van zeggen, nou het moet maar. U zegt de menselijke maat moet er weer in terug. Uh, de achterban van de Partij van de Arbeid neemt veel grotere woorden in de mond. Die noemt de huidige praktijk inhumaan. Ja, dat vind ik niet. Ik vind de huidige praktijk niet in Maar er waren wel verbeteringen noodzakelijk. Was het te streng tot nu toe? Nee, ik zeg niet dat het te streng was. Maar je, je kunt, het is wel zo dat als je mensen... Je wil dat vreemdelingenbewaring een bijdrage levert aan terugkeer. Niet, Deed het nee, dat niet meer? Uh, nou, als mensen te lang in vreemdelingenbewaring zitten... dan draagt dat minder goed bij aan terugkeer. Dat is, gewoon een, dat, dat is een vaststaand feit. En wellicht dat als je mensen bepaalde skills meegeeft... dat dat ook kan bijdragen dat ze eerder bereid zijn... naar het land van herkomst terug te keren. Dus we moeten echt, echt kijken wat werkt. Het was dus niet effectief meer, dat is wat u zegt. Nou, het kon effectieveren. Natuurlijk was, was er nog een vorm van effectiviteit. Want er waren nog steeds mensen die na negen maanden keerden ook nog 17% van de vreemdelingen terug. Maar het kon allemaal wel effectiever en dat is waar we nou aan werken. En dat is wel interessant omdat de Partij van de Arbeid zegt van ja, het moest humaner. Dat is toch een hele andere motivatie. Ja, nou ja, het kan zijn dat door de maatregelen waar ik de, het etiket effectiever op plak, Dat de Partij van de Arbeid zegt die zijn ook humaner. Dus dan loopt dat ook mooi parallel. Dus wat is er op tegen dat als het effectief is en humaan, daar kan je niemand wat op tegen hebben. Al de staatssecretaris Teven hij sprak met verslaggever Michiel Breedveld. En hij verwacht nu dat hij zijn plannen zonder problemen door de Tweede Kamer kan lozen. Marit Meij, PvdA Kamerlid, goedenavond. Goedenavond. Heeft u daar gelijk in? Nou, als ik de brief heb gezien van de staatssecretaris... dan zie ik inderdaad dat hij het vreemdelingenbeleid op een aantal punten humaner maakt. Wat heel belangrijk is voor de Partij van de Arbeid. Zeker als het gaat om de vreemdelingen detentie en ook de alternatieven voor detentie. Maar gaat het nu zonder problemen door de Kamer? Wij zullen vanuit de Partij van de Arbeid deze brief heel goed nog lezen... en natuurlijk ook daarna heel goed kijken hoe die daarna uitgevoerd wordt. Dit, is nog, dit, is nog, dit zijn de beleidsvoornemens. ik oh, zeg er nog geen ja tegen. Nou, De beleidsvoornemens zien er goed uit, daar zijn wij zeker tevreden mee. Ja, want veel plannen zijn nog weinig concreet. Hè? Veel moet nog uitgewerkt worden. Een aantal zaken moet nog uitgewerkt worden, maar een aantal zaken is ook heel duidelijk aangegeven. Wat ik net al zei, de alternatieven voor detentie. Ik denk dat die heel belangrijk zijn, maar ook de mogelijkheden voor mensen... om wanneer zij in detentie zitten toch wat vrijer te kunnen bewegen, ook uh, cursussen te kunnen volgen. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Okay. En ook de medische zorg, waar natuurlijk uiteindelijk uh, uh, die vreselijke zaken rondom uh, dolmaat of onbegonnen is. Ook de medische zorg, daar zet de staatssecretaris een aantal stappen op die voor ons heel belangrijk zijn. Waar zet u nog uw vraagtekens bij dan? Nou, vooralsnog zijn we vooral tevreden. Oh, kijk eens aan. Dus wat u betreft kan het? Wat ons betreft zijn we tevreden met hoe het er nu naar uitziet. En we gaan het gesprek met de staatssecretaris aan over de verdere invulling. Ja, maar We zijn, doen toch wel wat punten waarbij de Partij van de Arbeid niet uh, helemaal de zin heeft gekregen. Hè? Zo blijft het streven om jaarlijks 4000 illegale op te sporen. Hè? Dat zogeheten illegale kwotum dat blijft. Terwijl het PvdA-leden juist hadden opgeroepen om dat af te schaffen. Dat heb ik niet in de brief gelezen. Ik lees in de brief dat de staatssecretaris voor 2014 gaat kijken hoe hij daarmee aan de slag kan gaan. En we gaan met hem daarover spreken hoe we dat in 2014 gaan invullen. Ja, dan hebben we het buitenschuldcriterium, zoals het heet. Dat wordt niet aangepast. Dat betekent dat er niet soepeler zal worden omgegaan... met vreemdelingen die zeggen dat ze niet terug kunnen. Nou, wat belangrijk is, ook, wat ook in de, de motie van de politieke ledenraad van de Partij van de Arbeid heeft gestaan, is dat het gaat om mensen die wel terug willen, maar niet terug kunnen. En daarvan heeft ook de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, de ACVZ, vlak voor het zomerreces een advies uitgebracht om op een aantal punten dat beleid aan te passen en te verbeteren. Ze hebben ook gezegd, als dat beleid wordt aangepast en verbeterd volgens de voorstellen die we hebben gedaan, volgens onze adviezen, zullen wellicht wel twee keer zoveel mensen voor zo'n vergunning in aanmerking komen staatssecretaris neemt bijna alle adviezen over. Uh, dus ik denk dat daar zeker ook wel verbetering komt in de uitvoering van dat beleid. Dus het woord humaner is inderdaad goed gekozen? Ik denk dat het zeker een, een, een humaner beleid op deze manier gaat worden. Terwijl ja. de premier vanmiddag ook zei: van ja, ook de mensen die terug moeten, die moeten terug. Er is dus voor de Partij van de Arbeid ook nooit uh, een vraag gezet bij of mensen, wanneer ze uiteindelijk uitgeprocedeerd zijn in Nederland, dat ze zouden moeten terugkeren. Maar ik vind wel op het moment dat mensen dan in vreemdelingendetentie bijvoorbeeld komen, dat dat op een, op een humane manier moet. En dat er ook bijvoorbeeld alternatieven voor zouden zijn. En dat wordt nu gegarandeerd door de staatssecretaris. Maar Precies. Met mij, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Dank u wel. Graag gedaan. Meer dan de helft van de diplomaten in Nederland betaalt zijn parkeer- en verkeersboetes niet. Door hun diplomatieke onschendbaarheid kan het justitieel incassobureau niets tegen hen uitrichten. De boetes lopen aardig op, het nog steeds uitstaande bedrag sinds 2009, 528.593 euro. Tot de ergernis van minister Opstelte van Justitie. Ik ben, ben het totaal met iedereen eens dat die cijfers niet goed zijn. Mijn collega Timmermans en ik zullen alles in het werk stellen... om te zorgen dat die resultaten verbeteren. Toch een beetje raar, nietwaar? Ik ben vanmiddag eens even gaan bellen met de grootste wanbetalers. Op nummer 1, Rusland. We bellen met de ambassade. Hallo. May I speak to a press officer, please? One moment, please. Thank you. Yes, heb Um, I have a question. According yeah? to the Dutch government, um, there are a lot of parking fines and traffic fines that are not being paid by the Russian uh, embassy. So, you maar... would like to hear the comment on that. The best probably is to send an mail on that. Niemand beschikbaar voor commentaar. Stuur maar een e-mail. Gedaan. Ik wacht op antwoord. Dan China. In Den Haag wordt niet opgenomen. Hetzelfde geldt voor andere ambassades. Iran, Indonesië, Marokko. Natuurlijk, het is vrijdagmiddag. Maar dan Bosnië-Herzegovina. Beet. Beter als u volgende week belt. Ja, is er iemand anders misschien? Nee, nee ik ben alleen. U kunt, u kunt daar ook geen commentaar over. Ik, ik op kan krijgen. geen uh, informatie verschrikken. Helaas, belt u volgende week maar terug. Op de ambassade van Ghana zijn ze aan het vergaderen. Uh, it seems they are having a staff meeting right now, so I can't reach any one of them. So oh, sorry about that. Nu geen tijd, meneer. De Verenigde Arabische Emiraten, daar is het blijkbaar druk. One moment please. Thank you. Uh, I will transfer it to the ambassador's office. That'll be great, yes. Okay, but the line is busy. Can you wait, please? I will. Yes, thank okay, you. Thank you. One moment, please. The line is still busy. Okay. Okay. Ik krijg iemand aan de lijn uiteindelijk en ze belooft zelf terug te bellen. Then I can call you back if okay. you want. Yes, my name okay? is yeah. Tim Overdiek and I'll give you my cellphone number. 06. Oh six. Yeah. Oh, okay, Mr. Overdiek, I will call you back. You so as soon as Helaas nog steeds niks gehoord deze middag en dan Maleisië. Die meneer die wil het eerst bij het Nederlands Ministerie van Justitie controleren voordat hij commentaar wint te geven. Kijk, deze man wil ik graag nog even spreken. Uh, maybe you can try like, uh... 1 uur 15 minuten. Oké. Okay. Oké, okay. okay. okay, wat is je naam? En wat is your naam huh? again? Hallo? Yes. What is your name? Helaas, zijn naam kan of wil of mag hij niet geven. Hij hangt op. Dus wat is na zo'n telefonische rondgang langs de ambassades in Den Haag... het weinig diplomatieke gevoel dat ik erin overhoud? Juist afgepoeierd. John Stahok, je hebt wel informatie voor ons, hè? Ja, genoeg. 26 files goed voor 110 kilometer. Nog veel problemen op de A13 richting Den Haag. Er staat voor het Ipenburg 8 kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. Bij knooppunt Ipenburg zijn twee rijstoken dicht. En op de A16 richting Breda is ook een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij de Drechttunnel. Er staat een lange file van 10 kilometer. De rechte tunnelbuis is van de Drechttunnel afgesloten. A27 Gorkem richting Utrecht, een ongeluk bij knooppunt Lun. Netten, daar zijn twee rijstroken dicht. Er staat een vijf kilometer file. A58 breed daar naar Eindhoven. Bij Morgestel staat 6 kilometer. Dat komt er een ongeluk op de andere rijbaan. Daar staat 12 kilometer tussen Best en Morgestel. Daar wordt het verkeer over de vluchtstrook geleid. Nou, rijdt u nog in de regio Eindhoven kunt u het beste omrijden via Den Bosch over de A2 en de A65. We gaan naar Groningen. Naar Marcella Mesker voor het Davis Cup Tennis. Was het stil bij jou? Marcelle? Ja, uh, de derde set is afgelopen en die ging niet naar Timo de Bakker. Jammer, jammer, jammer. 7-5 voor Jurgen Meltzer. De Bakker uh, ja, had al een paar keer geluk. Stond twee keer 0-30 achter op zijn service. Redden het steeds weer wel met een oh. beetje geluk. Een netballetje hier, een mooie bal daar. En zo blijft hij uh, tot het eind knokken. Maar ja, die laatste service game, die twaalfde... wederom, net als in de eerste twee sets, die was uh, beslissend 7-5 voor Meltzer. En de Oostenrijker lijkt nu met 2-1 in sets positief is, is dat ze al ruim 2,5 uur op de baan staan. En we weten dat Meltzer ja, drie dagen achter elkaar moet spelen. Morgen in de dubbel, zondag nog weer tegen Hazen. Dus hoe langer die op de baan staat, hoe meer energie die verspilt. En hoe gunstiger dat is weer voor Nederland. Maar voorlopig is het 2-1 in sets voor Oostenrijk. De bakker heeft nog een kans. Moet hij wel de volgende twee sets winnen? Oh oh oh.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 What do I know? Gewoon Zelada. Een heerlijk avondje uit kan ook als volgt klinken. De spreekstalmeesters van de avond, Adolf Hitler, Jozef Goebbels, echte dictators. Vanavond staan ze centraal tijdens de nacht van de dictatuur in Den Haag. Projectleider Jochem de Graaf, goede avond. avond. Gezellig. Ja, nou ja, ik moet gelijk wel even zeggen dat uh, Goebbels en Hitler vanavond niet aan het woord komen. We gaan het wel over een boel andere dictatoren hebben. Maar uh, ja, er is een uh, heel aardig programma aan wat we hebben samengesteld. Waarom? Nou, omdat wij het wel goed vinden om een, uh, uh, te laten zien dat er een uh, groot verschil is tussen dictatuur en democratie. Het contrast daarvan uh, laten we zien. Uh, morgen is uh, officieel de dag van de democratie in een groot aantal gemeenten in het land... En deze nacht van de dictatuur laat eigenlijk zien dat een uh, ja, democratie nog niet zo vanzelfsprekend is. Dat het toch uh, de moeite waard is om daar even bij stil te staan. Dat er ook andere mogelijkheden zijn, uh, ja, zoals dictatuur. Ja. En dat gaat ook lekker hands-on, zoals ze dat noemen. Hè. Op het programma zie ik een wedstrijdje propaganda voeren staan. Ja. Um, een dictatuurlab waarbij, waarbij je erachter kunt komen hoe dictatoriaal je bent. Um, ja. er een dictatortje in, in ons allen. Ja, ieder mens heeft natuurlijk wel iets met, uh, met macht. En, uh, maar ja, in een democratie kun je dat nog wel vrij goed, uh, vrij goed onderdrukken. Maar je, komt, ja, je hebt toch misschien verborgen eigenschappen... Die, uh, ...waardoor je erachter komt dat je toch wel een beetje autoritair aangelegd bent. Ja, hoe komt het eruit dan? Nou, dat doen we door middel van een workshop uh, machtspel, waarin uh, allerlei vragen worden gesteld, dilemma's waar je voor wordt gesteld. En uh, ja, dan moet je toch wel even goed nadenken hoe uh, dictatoriaal je aangelegd bent. Hmm. Staan er nog uh, fijne dictators op uh, de gastenlijst? Nee, helaas, helaas. We hebben wel een grote discussie natuurlijk over uh, wie er eigenlijk nog naar het uh, strafhof in Den Haag zou moeten komen. En waarom dat niet gebeurt. Ja. En er staan nog wel een groot aantal dictators. Uh, ...nu nog levende dictators op het lijstje. Ja, wie staat er bovenaan, wat u betreft? Nou, ja, dat is uh, wat mij betreft... Uh, ...ja, dan gaat het om dictatoren als uh, Kim Jong-un van uh, Noord-Korea. Assad is natuurlijk een goede kandidaat. Omar Bashir uh, van Soedan. Daar hebben we ook een, uh, een uh, fictieve rechtszaak tegen. Advocaat van de dictator. En daarin staat uh, de berichting van... Uh, Bashir centraal. Oké, okay. dus die wordt uh, fictief uh, vervolgd vanavond? Ja, maar hij heeft natuurlijk wel een advocaat aan zijn zijde. Oh, wie is dat? Uh, nou ja, we gaan toch uit van, uh, van een rechtsstaat. Uh, zeker in, ook internationaal geldt dat uh, ieder mens recht heeft op uh, verdediging. En uh, ja, we zijn heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat vanavond dan gaat uitpakken. En een jury gaat daar dan ook een oordeel over vellen... waarin onder andere Jan Pronk zit en uh, Sjoerd Soetsma. Oké. Okay. De nacht van de dictatuur. Ja. Kijken wie er allemaal naar huis gaat met het gevoel van... dat kan nog wat worden qua creëren. Ja, ja. Ik, ik, wist, ik Ja, ja. Wist, ik, wist ik het nog even ha? zeggen dat het in Den Haag is? Jazeker, volgens mij had ik dat al gezegd. Oh, sorry. Zeggen nee. we nog een keer. Vanavond, de nacht van de dictatuur in Den Haag. Oké. Okay. Jochem de Graaf, dank u wel. Van vandaag naar Groningen, want daar is verslaggever Marcel Bril ook nog steeds. En dat past wel een beetje in het verlengde van waar we het net over hadden. Op zoek naar de definitie van een sterke leider. De aanleiding voor zijn speurtocht is een onderzoek van dagblad Trou en de Vrije Universiteit. De conclusie van morgen: het volk is boos en wil een sterke leider. Marcel is daar bij jou ook het woord dictatuur gevallen. Jazeker, dat uh, komt daar wel aan de orde. Maar als ik hier die hele middag in Groningen rondloop... dan willen de Groningers dat niet hoor, een dictatuur. Uh, maar dat komt wel aan de orde, daar wordt dan wel uh, over nagedacht. Wat wel zo is, wat je ook merkt, is dat die sterke lijden... inderdaad, het onderzoek wat uh, dat uitwijst, dat wordt wel ondersteund. Daar hebben ze hier toch wel behoefte aan, zo blijkt. Toch meneer? Daar kan ik me zeker iets bij voorstellen, ja, want wat er... Uh... Nu in de regering aan de hand. Dus je ziet, ze, je ziet de mensen niet. Hè? Rutte is een beetje afzijdig. Samson uh, druk bezig met zijn eigen partij. En het, wat het net wij zegt, het volk, ja, die zoekt toch wel daadwerkelijk een oplossing voor uh, deze of gene. Wat, wat is voor u dan een sterke leider? Ja, een sterke leider, toch krachtdadig iemand die, die ook visie heeft en duidelijk naar voren komt met, uh, met ideeën waar we naartoe willen. Maar een sterke leider, dat denk je niet automatisch aan een democratisch leider, hè? Als je in het verleden kijkt, in andere landen. Nee, dat maakt niet uit, dat maakt niet uit. Als je maar iemand hebt met een, met een goede visie. Dag dames, verlangen jullie naar een sterke leider? Nou, dat vind ik heel moeilijk. Um, ik denk dat er nooit echt één iemand kan komen die, uh, waar iedereen tevreden over is. Sterke leider, dat klinkt misschien ook wel een beetje eng, hè? Want dan misschien denk je dan al vrij snel aan een dictator. Ja. Hebben jullie dat ook? Ja, eigenlijk wel een beetje. Ja. ja, daar sluit ik me ook bij aan. En dat is ook niet de bedoeling, denk ik. Verlangt u ook zo, mevrouw, naar een sterke leider? Heel zeker ben ik ervan. Een sterke leider, daar wacht ik op, ja. Waarom? Nou, ik vind dit zo'n gezwallig en ik weet niet waar ik aan toe ben. En dat vind ik gewoon heel vervelend. Maar komt dat door het leiderschap of gewoon omdat het nou altijd zo is... met een coalitie waar partijen moeten samenwerken? Nou, ik denk dat het ook wel een beetje te maken heeft met een krachtige leider... Laten ze dan beslissen. Maar niet alsmaar weer veranderen en bijschaven. En dan denk ik, hou er een keer mee op. Zijn er in Nederland wat u betreft sterke leiders of sterke leiders geweest? Ja. Nou ja, ik was natuurlijk wel een fan van de nauw. Moet ik eerlijk zeggen. <lacht> ja. ja. Dat is alweer een tijdje geleden. Ja, dat is al een tijd geleden. Maar ik ben ook al een tijd op deze aarde. Dus dat klopt wel. Maar na die maar tijd... Maar na die tijd... Ja, nou kan niet echt zeggen, nee. Hij moet goed kunnen leiden. Een goede leider hoeft niet streng te zijn, maar die moet wel aanvoelen wat de mensen willen. En daar een beetje op afstemmen. En dan zeggen van... Moeilijke klus. Ja, natuurlijk is dat een moeilijke klus, maar daarvoor bij leiden. leider. Ja, dan moet je geen leider worden. Dan moet je niet een uh, minister-president willen worden. Dan moet je wat anders kiezen, toch? Ik ga een beetje puttenschipers worden. <laughs> Ja Tim, je hoort het. Er wordt nogal wat verwacht van leiders die sterk moeten zijn van de Groningers. We zijn weer een stukje wijzer geworden qua leiderschap. Marcel Bril in Groningen, dankjewel. En dat brengt ons bij het eind van dit NWS Radio 1 snel. Ik wens u een prettige vrijdagavond. Nee, ik wens u een fantastisch weekend. WNL gaat verder op deze zender. Niet presentator Joost Eertmans, maar Richard Lamp. goedenavond. Goedenavond. En he. volgens mij hebben we voor jou een aardige warming-up verzorgd. Ja, avondspens. dankjewel. Inderdaad, mensen zijn ondertussen al aan het inbellen. We hebben gekozen als stelling voor deze avond. We moeten stoppen met polderen en dan daarbij natuurlijk de mededeling. We hebben gewoon behoefte aan een sterke leider die beslissingen neemt. En je hoort het al een beetje, mensen willen zelfs een heel klein beetje democratie daarvoor inleveren. Ik ben benieuwd hoe ver het zal gaan inderdaad als dat werkelijk het geval zou zijn. Straks eerst maar eens kijken of we werkelijk moeten gaan stoppen met het polderen. Zo direct in Avondspits. Tot voor kort alleen voor institutionele beleggers.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 Dit is Radio 1, het NOS-journaal. De regeringspartijen VVD en PvdA zijn positief over de aanpassingen van het asielbeleid... waarover het kabinet het vandaag eens werd. De regering wil onder meer het asielbeleid humaner maken. Een van de maatregelen is dat gezinnen met kinderen... alleen nog bij uitzondering in de vreemdelingenbewaring worden geplaatst. De oppositie is kritisch. Ouderen zijn er de afgelopen decennia een stuk op vooruit gegaan, blijkt uit cijfers die minister Asje naar de Kamer heeft gestuurd. Volgens een ambtelijke werkgroep was het inkomen van 65-plussers in 2010 26% hoger dan dat van ouderen in 1990. Bij mensen onder de 65 was de stijging 18%.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 In Borgman drinkt een mysterieuze dakloze met vrienden binnen bij een gezin in een dure villa-wijk. Dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Hier is Gerwig Hiemstra. Het trekt een warmtefront over het land en dat levert op veel plaatsen regen of motregen op. En het wordt daardoor vannacht ook niet koud. De minimumtemperatuur komt uit op 15 graden in het zuidwesten tot 13 in het oosten. En ook vannacht dan regent het af en toe later in de nacht nadert vanuit het westen een intensiever regengebied. En morgen begint dan de dag op veel plaatsen met regen. Morgenochtend blijft het regenachtig. De meeste regen valt in het noordwesten en noorden van het land. Morgenmiddag wordt het vanuit het westen wat droger, maar het blijft grotendeels bewolkt. En de temperatuur die komt uit op maximaal 17 graden.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 Zondag is het een stuk beter. Op een enkele bui na is het dan droog. En ook zijn er dan opklaringen. Het wordt 17 of 18 graden. En zondagavond dan gaat het weer regenen. En dan wakker de wind ook weer aan. Na het weekend is het uitgesproken koel cool met geregeld buien en veel wind. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Er staan nog 14 files, goed voor 62 kilometer. Files los al aardig op. Dat geldt echter nog niet voor de A13 richting Den Haag. Er staat nog 10 kilometer voor Knoop het Ipenburg. Dat komt allemaal door een ongeluk met een vrachtwagen. Bij Knoop het Ipenburg zijn twee rijstoken dicht. Ook nog veel vertraging op de A16. Rotterdam richting Breda voor de drechtunnel 10 kilometer. Ook daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechte tunnelbuis is daar afgesloten. En op de A58 Breda... Richting Eindhoven, tussenknopende baas en Morgestel, 5 kilometer. Dat komt er een ongeluk op de andere rijbaan. Daar staat dus de beste Morgestel, 12 kilometer. Maar daar zijn inmiddels wel alle rijstoken weer open. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Richard Lam. We moeten stoppen met polderen. Avondspits floort uw radio op met mening en opinie. Wij zijn er tot 7 uur. Bel WNL 0800 1121. Nederlandse vindt de Nederlandse kiezer heeft behoefte aan een sterke leider, iemand die zonder al te veel democratisch geneuzel besluiten neemt. Dat zegt meer dan 60% van de Nederlanders die werd ondervraagd in een onderzoek van de Vrije Universiteit. Mensen hebben nu behoefte aan daadkracht, iemand met visie. Ja, en dat is nou net waar het in Nederland misschien aan ontbreekt. We zijn koning en keizer tegelijk als het gaat om deeltjes sluiten. Hoeveel akkoorden hebben we de laatste tijd gehad? Een lenteakkoord, een energieakkoord, het woonakkoord, het onderwijsakkoord, het sociaal akkoord. Ik denk eerlijk gezegd dat we door de akkoorden de visie niet meer zien... en de politiek in het bijzonder. We zijn helemaal niet bang om met z'n allen de crisis aan te pakken... of bang over werkeloosheid. We zijn eigenlijk gezegd weer een beetje boos. Jazeker, zo blijkt ook onder andere uit het onderzoek van de VU. Vooral vrouwen en lage opgeleide walgen van de combinatie VVD en PvdA. En ik denk dat we maar moeten naar een model... waar wat minder wordt gepraat en wat meer wordt gedaan. Minder akkoorden... Minder deeltjes, gewoon handelen naar inzicht. En daarom zeg ik vanavond nog een keer... stop met polderen, aanpakken. Bel WNL 0800 1121. En terwijl u inbelt op het telefoonnummer... of uh, misschien via eens of oneens twittert... dan gaan wij eerst eens eventjes tennissen met Marcella Mesker. Ja, want we zitten nog steeds in de Martini Plaza in Groningen. Nederland-Oostenrijk, de Davis Cup ontmoeting. Jurgen Meltzer voor Oostenrijk leidt met twee sets tegen één. Tegen Timo de Bakker. We zitten nu in de vierde set. Het is spannend. We hebben nog geen breaks gehad. Het is 3-2 voor Meltzer. Maar de Bakker serveert weer. Die staat op 30-15. Dus die probeert er drie gelijk van te maken. Het is spannend. De Bakker, als hij wil winnen, moet hij nog twee sets pakken. Maar we gaan het zien. Voorlopig dus twee. 1 voor Meltzer en 3-2. Dankjewel en mochten we nog weer mooi nieuws hebben... dan gaan we nog eventjes terug naar Groningen, uiteraard. Nu de vraag, gaan we stoppen met polder of niet? Ik zeg ja, inderdaad, we moeten stoppen met polderen. Eerst maar eens eventjes gaan buurten bij Henk van Handel uit Amsterdam. Wat vind je ervan? Henk van Handel, ik geloof dat jij even voor jezelf begonnen bent. In dat geval ga ik eens eventjes buurten bij Klaas Volkerts. Goedenavond. Ja, maar Klaas, volgens het werk. Ja, uh, ik vind altijd in de politiek zijn ze te, wezig, te veel bezig met hun eigen ik. Ik had aan uh, Lut Jacobi een mail gestuurd voor een heel goed idee, idee. Dat heb ik in Fries gedaan. Ik denk, dan moet zij weer beantwoorden. Ze heeft mij ook wel geantwoord. Maar ik had een heel goed, goed idee over geld uh, overhouden. Mm -hmm. Met uh, de pet- en plastic flesjes uh, inleveren. Daar een verwijdering- en statiegeldsysteem op. En niet meer inleveren in de winkels. Maar bij de gemeentelijke ja. inleveringsdepot's. En wat is het probleem daarmee? Heeft ze goed gereageerd? Ze heeft nooit gereageerd. Ja, ze heeft wel gereageerd, oh. maar dan blijft het heel erg stil. En ik heb uh, vo voorgerekend dat, dat ze ongeveer een klein miljard dat kunnen van overhouden. Ja, dus je zou zeggen dat is een heel simpel plan. Dat moet je zo kunnen uitvoeren met een beetje politieke ja. daadkracht. Ja. Maar uh, ik krijg nooit een ramp. Dus men luistert niet naar. Uh, Burger in principe, ze zijn met hun eigen ik bezig. Ja, in dit geval uh, kunnen we het wel met elkaar eens zijn, denk ik inderdaad. Maar uh, de vraag is inderdaad, moeten wij dan gelijk helemaal uh, stoppen met polder, Gerard Rommens? Ja, ik denk het wel. Ja, waarom? Als we het, het in het licht zien van het woord crisis, waar dus wereldwijd al om uh, gebezigd wordt... Dan ben ik eens gaan zoeken naar de, de oorsprong van het woord. En dat komt benen uit het Grieks. Mm -hmm. en, en crisis in het Grieks betekent ja. oordeel. En ja. ik denk dat dat gewoon wereldwijd nu aan het gebeuren is. Dat wat eeuwenlang naast elkaar heeft kunnen functioneren in de heilige... Of in schijnheiligheid en datgene wat oprecht is en waarachtig is, dat komt nu allemaal aan het licht en dat wordt nu openbaar. En dat is eigenlijk ook het goede van deze tijd. Aan de andere kant is het grote gevaar nu dat mensen wereldwijd gaan schreeuwen of gaan roepen om een sterke wereldrijder. En dat is de geschiedenis die zich herhaalt, wat we in de ja. ja, voor de Tweede Wereldoorlog ook ik gezien hebben. Ik snap waar u naartoe gaat, natuurlijk. En dat, dat, daar zit ook een beetje een gevaar in, zegt u. Je zit een groot gevaar in. Aan de andere kant zeg ik ook datgene wat waarachtig en oprecht is. Dat zal ook ingezet worden om datgene wat werkelijk vernieuwend en, uh, en, en, en, en herstellend is. Dat komt tegenover die andere partij te staan. Wat, wat dus eeuwenlang in schijnheiligheid heeft uh, doorgeboerd. Ja. En wat nu aan het licht komt. En als mensen dus geen keuze maken zelf. Dan krijg je dus die twee partijen die tegenover elkaar komen te staan. En uiteindelijk zal het goed komen. Dat geloof ik wel. Mm -hmm. Maar dat gaat wel ja, een, een enorme confrontatie aan vooraf, denk ik. Ja, nou, ik ben blij met deze extra waarschuwing inderdaad. Martin Kroon, goedenavond. Uh, wat gaan we doen? Stoppen met polder of niet? Uh, ben ik niet mee eens. Het lijkt mij ontzettend naïef om dit uh, te wensen... want dan wens je eigenlijk dat iedereen het met elkaar eens is. Ja. Nou, dat is dus niet zo. Dus we hebben niet voor niks een, uh, een poldermodel... omdat we in Nederland het altijd uh, onderling uh, niet met elkaar eens zijn... En de landen waar we wel sterke leiders hebben, denk maar eens aan Rusland of China of andere dictaturen, nou, dan zie je toch meteen dat daar een heel slecht bestuur voor een groot deel van de bevolking is. Dus we hebben helemaal geen goede voorbeelden, zelfs niet het Amerikaanse presidentiële stelsel, dat loopt ook helemaal vast in de onderlinge verdeeldheid. Ja. Dus zelfs met een formeel sterke leider heb je daar nog geen sterk bestuur. Dat is dus inderdaad geen garantie. We gaan even, let u heel goed op, luisteraars, van Martin Kroon naar Martin de Koning. Ja, zo kan dat ook zo makkelijk. Goedenavond, vanuit Rode. Um, u zegt, uh, we gaan in de richting beter eigenlijk van een zakenkabinet? Ja, toen het uh, vorige kabinet gevallen is, uh, toen heb ik al gelijk gezegd... Van, is het niet handiger om een zakenkabinet in te richten? Ja. Uh, puur omdat uh, ja, het moet gehandeld worden en uh, handelen kan je alleen op het moment dat je uh, gewoon snel dingen doet en niet eindeloos gaan lopen steggelen over dit of dat ja, daadkracht en dat, dus en, dat, en dat, dat zijn ze nu gewoon aan het doen en uh, ja, 2021 ja, de twee uh, uiterste uh, op dat gebied mm -hmm. ja ik, ik, ik heb me verbaasd. Ik, ik ben altijd blij dat er gewoon een, een, een handelbaar kabinet zit hoor, daar is van. <laughs> uh, want laten we wel weten, elk, elk jaar verkiezingen dat uh, is ook niet goed voor het land. Nee, we zijn pas een jaar onderweg, nog niet eens. Nee, maar goed, uh, la, laten ze gewoon heel simpel een, een, een zakenkabinet inrichten met mensen die verstand van zaken hebben. Die uh, het liefst gewoon rechtstreeks bij, bij het bedrijfsleven vandaag getrokken worden waar ze gewend zijn om zaken te doen. En natuurlijk moeten we in de gaten houden dat niet heel Nederland dan gelijk leeg loopt. Wait. Maar er zijn genoeg bedrijven die, uh, die goede mensen hebben zitten, die ook op sociale uh, dingen denken. En anders zijn we altijd nog uiteindelijk uh, de gekozen volksvertegenwoordiging. Uiteraard. Die, uh, die, die mochten het wit lopen, het spul wel naar huis toe kan sturen. Nee, zo is het inderdaad uiteindelijk ook nog eens. Goed, ik hou hem in mijn hoofd, het zakenkabinet... een beetje als een soort uh, alternatief. We maken even een klein rondje over uh, Twitter... en dan ga ik daarnaast even buurten bij uh, Chris uh, Albers. Uh, Wouter Kalden zegt, nou, ik ben het er niet mee eens... want er is al zo weinig vertrouwen... daarom is het polderen juist heel erg belangrijk. Nou, daar is wel wat uh, voor te zeggen natuurlijk. Hein Groen vanuit Amsterdam zegt... vroeger konden politici nog eens voor hun eigen uh, mening opkomen... en die verkondigen. En de heer De Haas uit Breda die is er helemaal niet mee eens... dat we zouden moeten stoppen met polderen. Hij zegt, democratie is het slechtste wat er is. Maar ja, er is eigenlijk niets beter. Ja, zo kun je het ook bekijken natuurlijk. Chris Abers, goedenavond als politiek watcher. Hoe kijk jij daar tegenaan, dat polder? Is dat een verstandige manier van werken? Nou ja, kijk, ik bedoel, heel vaak is het natuurlijk helemaal geen keuze om uh, of je wel of niet polder. Ik bedoel, in het huidige stelsel moeten we het gewoon. Want er is gewoon geen meerderheid voor een bepaald fandpunt. Dus jij, ja, je ontkomt er niet aan. Maar zijn we dan niet iets te voorzichtig? Want iedere keer hoor ik het argument, maar straks in de Eerste Kamer komt het er misschien niet doorheen. Dus laten we maar alvast goede afspraken van tevoren maken. Ja, maar ja, het is natuurlijk ook een beetje, ik bedoel, het is natuurlijk ook een soort balans die je moet hebben tussen leiderschap en polderen. Ik bedoel, je kunt natuurlijk ook gewoon denken, we gaan nu gewoon voor een bepaalde visie die de PvdA en de VVD samen hebben. En dan kijk je eerst eens wat er in de, wat er in de Eerste Kamer gebeurt. En je gaat niet op voorhand daar al een compromis over sluiten. Ik bedoel, er wordt natuurlijk wel heel erg bang gereageerd van, oh, we hebben daar geen meerderheid. Ik bedoel, D66 en CDA zitten hartstikke dicht bij het kabinet. Die zouden over heel veel dingen zou het eens kunnen zijn. Dus ik bedoel, probeer het gewoon eens en dan kun je... Al altijd nog iets doen. Ja, dat is natuurlijk ook wel waar. Maar ja, aan de andere kant, we hebben natuurlijk ook wel een soort van haast. Ik heb zelf het idee namelijk dat bijvoorbeeld nu... de bezuinigingen een beetje beperkt zijn... zodat uh, VVD en PvdA rustig door kunnen gaan... Uh, nu de komende maanden... en niet uh, direct in gesprek hoeven te gaan met de oppositie. Uh, zit ik daar ver naast, denk je, of... Uh... Nou ja, ik denk, ik, denk dat gewoon ontzettend, ik denk dat ze gewoon ontzettend bang zijn dat ze helemaal niets presteren de komende ja. vier jaar. Maar kijk, je kunt je natuurlijk ook afvragen of het soort problemen waar we het over hebben, of die allemaal door de politiek opgelost kunnen worden. Juist, Dus ik kan wel wel dat roepen van, ja weet je, er moet, er moet er nou leiderschap, er moet er nou visie komen, van Rutte hè, ik bedoel de visieloze premier, of, juist, of is, heeft hij juist wel visie. Ik bedoel, ik heb heel veel van die problemen over de economie graag het gaan, het toch gewoon over mensen die harder moeten werken, die voordelen moeten inleveren, et cetera. En vinden nou, heel veel mensen heel erg vervelend. En Redelijk onafhankelijk van of je aan het polderen bent of, of je visie aan het tonen bent. En dat wordt wel steeds vergeten. Ja, en, en als jij, jij, jij kijkt, heel nauwkeurig naar de politiek en je ziet alle nuances ook. Uh, zie jij door het, het hele beleid duidelijk een, een soort visie um, ja, naar boven komen, als het ware, zonder dat die nou heel duidelijk uitgedragen wordt? Nou ja, kijk, wat ik doe, is ik werk heel veel met, uh, met burgers. En ik heb dus wel een idee van wat burgers zien als ze politiek zien. Mm -hmm. En dan denk ik van ja, het is in dit geval natuurlijk volstrekt niet helder. Waar dit kabinet nou precies voor staat. En dat komt natuurlijk door gewoon de coalitie. Dus je krijgt wel weer een soort raar soort middenkabinet. Ja. En ja, voor de burger maakt het natuurlijk eigenlijk echt geen fluit uit. Of je daar d 66 aan toevoegt, CDA, et cetera. Het is toch allemaal een beetje van hetzelfde. En het is in principe dus er de, de spreekt geen visie uit. Misschien is die er wel. Ja. Maar vanuit de gemiddelde burger gezien is die visie nou natuurlijk in ieder geval niet. En ik bedoel, ja, je kunt zeggen van, we hebben geen vertrouwen, dus we moeten polderen. Maar ja, je kunt ook zeggen, we hebben vertrouwen nodig, dus je moet meer visie hebben. En volgens Juist, mij is het, ja. altijd, een beetje, het is altijd, altijd een beetje van beide. Maar zeg jij dan, die, dan eigenlijk van, we kunnen herkent. dat voorkomen, hè? Die, die roep van we moeten stot, stoppen met polderen, door beter te communiceren vanuit de politiek? Nou ja, kijk, ik bedoel, er worden gaf, ik bedoel er zijn zoveel voorlichters in Den Haag... en zoveel voorlichters bij die partijen... die zijn natuurlijk allemaal de hele dag... al helemaal sus aan, aan het communiceren over wat het beleid is. Maar kijk, het is natuurlijk voor een deel gewoon ook beleid... wat mensen gewoon niet willen. Dus die hele vertrouwensvraag... Is natuurlijk ook een beetje raar in dit verband. Want ik bedoel, kijk, mensen, moeten, mensen hebben een hypotheek die onder water staat. Hè, een het onder water staat. En dan moeten ze dat, gewoon, ja, dat moeten ze dan gewoon aflossen. En dat is gewoon een enorme financiële domper. En dat heeft gewoon niks met, met, met de politiek te maken. Ik bedoel, ze moeten er gewoon voor werken. En dat is heel vervelend. Ja. Maar er gaat nooit een kabinet komen want dat gaat, gaat compenseren. Dus je zult altijd een reden houden om dan te zeggen van ja weet je het kabinet doet niet wat ik wil. Ja uh, nogal nee, he? ja, ieder het kabinet dingen doet die je niet wil. Ik bedoel uitkeringen gaan naar beneden de zorg gaat niet goed. Ja ik bedoel wat wil je? Dus we moeten eigenlijk met z'n allen een beetje wennen aan hè, dat die staat toch een beetje aan het veranderen is. Nou ja, dat, dat, dat lijkt mij wel. Ik, bedoel, ik hoor bijna niemand zeggen dat hij niet verandert. Dus we moeten daar in ieder geval aan wennen. En Ja, dat gaat van ouw. En dat vinden mensen dan niet leuk. Nou, dan krijg je van die onderzoekjes waarin staat dat mensen heel ontevreden zijn. Ja, dan denk ik van ja, wat een verrassing zeg dat mensen dat niet leuk vinden. Ja, nee, dat, dat kan ik me goed voorstellen. Dankjewel voor je inzichten die je met ons deelde. Ik ga schakelen naar Annemarie Ummels in Bunnek. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, ik ben heel erg voor polderen, maar ik zou het niet meer zo willen noemen. Oh. Als ik kijk naar wat de gewoonte is geworden binnen het Nederlandse onderwijs... overal leren kinderen al vanaf de kleuterschool om met elkaar te discussiëren. Verschillende meningen naast elkaar te leggen, naar elkaar te luisteren... en op een gegeven moment gezamenlijk een besluit te nemen. Dat doen ze van jongs af aan door de hele onderwijsvormen heen. En dan worden ze volwassen en stemgerechtigd en dan zouden ze ineens niet meer kunnen... Wij zijn gewend in Nederland aan overleg en omgaan met verschillen. Mm -hmm. En ik vind dat je dat moet leren, dat verschillen blijven bestaan. En dat je dus op een gegeven moment met elkaar een gemeenschappelijk doel moet aanwijzen. En dat je dan een weg moet zien te vinden waarmee je zonder uh, beide of verschillende partijen te veel schade te brokkelen, dat doel te bereiken. En dat heet visie. En ik heb toch de indruk dat wij een minister-president hebben... die ik toch een beetje beschouw als een goedwillende oudere jongere... die een beetje ver van het dagelijks leven van sommige Nederlanders. Ja, oké. Okay. Dat kan ik me ook wel voorstellen... dat je daar bijna een soort communicatieverwarring eh, door kan krijgen. Ja. Ik ga eventjes eh, zeggen dat u ondertussen kunt bellen op 0800-1121. En eh, ik zie aan de lijn hangen... en mijn excuses, want ik zie dat u <laughs> al een behoorlijke tijd hangt... Heijn Groen, eh, vanuit Amsterdam. Eens of oneens met de stelling... we moeten stoppen met polderen? Ik was het oneens met het stoppen. We moeten stoppen met polderen. Mm -hmm. En we moeten de democratie weer in de Tweede Kamer zetten. Kijk, dat het zichtbaarder wordt ook. Ik kom nog uit de tijd, dat heb ik net al gezegd... dat uh, Tweede Kamerleden ZZP'ers waren. Er waren allemaal kleine zelfstandigen wel aangesloten bij een partij... waar toen Joop de Uil de regeerakkoorden ging af uitroepen... toen moesten alle neuzen dezelfde kant op staan... En de Tweede Kamerleden die zijn allemaal een beetje vervallen door het stemvee. Ze moeten alleen maar stemmen ja. zoals de partij het wil. De fractiediscipline is heilig. Geen democratie meer. Ja, en het is eigenlijk van tevoren allemaal besloten, moet... zegt u. Wat zegt u? Het is allemaal van tevoren al besloten voordat het in de Tweede Kamer komt. De, de, de tweede, ze hebben alles al geregeld in de regeerakkoorden... voordat het in de Tweede Kamer komt. En daarom krijg je ook die uitwis, hè? De Tweede Kamer, die weet bijvoorbeeld niet dat er ergens... Ja, ah, ergens in ons <laughs> land liggen. Ja, dat, dat geloof je allemaal. toch ook niet, hè? Maar dat is Die een is ander geheim. thema, daar praten we heel graag een andere keer uh, over. Ik ga nu eventjes uh, uh, buurten bij uh, Hans Biesheuvel. Uh, eerst natuurlijk voorzitter van MKB. Nu uh, had hij op een gegeven moment zoiets. Ja, maar wacht even, het kan ook anders. En ik begin gewoon met uh, ondernemend Nederland. Daarover een andere keer meer. Ik ben nu vooral benieuwd, Hans, goedenavond. Uh, dat ja. stoppen met polderen. Is het polderen nou zo... Geniaal wat we in Nederland afgelopen jaar gedaan hebben. Past het misschien wel bij een floriserende economie en nu wat minder? Hoe sta je daarin? Nou ja, laat ik beginnen te zeggen dat ik uh, een voorstander ben van de overleg economie. Ik denk dat het helemaal niet verkeerd is om met elkaar naar land uh, te overleggen... Van, uh, nou ja, over belangrijke maatschappelijke uitdagingen bijvoorbeeld. Dat ben ik alleen maar voor. Alleen ja, de wijze waarop we op dit moment polderen... Ja, dat is toch vooral een heel klein groepje, select groepje... Ja. Wat in vooral in achterkamertjes uh, allerlei akkoorden bedenkt van een hele grote groep mensen. van dat nou werknemers of, uh, of ondernemers of werkgevers zijn. Wat heel weinig transparant is. Uh, waar weinig democratie aan te pas komt. En ik denk dat we die tijd uh, eerlijk gezegd echt gehad hebben. Ja, en hoe zie jij het voor je dan voor de komende jaren? Nou ja, dat zullen we uit moeten vinden. Hè. Maar nee. ik denk dat uh, in ieder een veel transparante manier van. Uh, van, nou ja, van die overleg-economie. Uh, groepen er echt bij betrekken die er toe doen. En ik merk dat heel veel mensen in het land absoluut bereid zijn om, om mee te praten, ideeën te spuien. Maar ja, dan moet je ze er wel bij betrekken. En het gevoel geven dat ze het toe doen. Uh -huh. um, ja, en het kan niet zo zijn dat een hele kleine afspiegeling uh, van de maatschappij. Uh, in een paar kamertjes in Den Haag. voor de, voor de rest van de maatschappij bepaald goed gebeurt. En daar zullen we echt moeten uitvinden. Want, nogmaals, ik ben echt niet voor. Uh, een systeem van, nou ja, sta ik alles maar kapot. Hè? Of ja. uh, ga maar continu de barricade op. Dat is niet goed. Hè? We hebben ook behoefte aan stabiliteit in het land en dat soort zaken. Maar de, de manier nogmaals waarop het uh, gegaan is de afgelopen maanden, dat merk je dus ook. Hè? Ik bedoel, we hebben veel akkoorden gehad, we hebben veel achterkamertjes gehad. Maar we kampen op dit moment met een hoop uitdagingen. Ja. En met name om uh, ja, die economie weer op gang te krijgen. nou ben je de en afgelopen, afgelopen maanden zo. Zelf... Uh, uh, toch niet meer zo werkt? Nee, maar heb je die inzichten ook verworven de afgelopen maanden... tijdens het sociaal akkoord en allemaal dat soort zaken... of had je eigenlijk altijd al die inzichten? Nou ja, als ondernemer had ik al een natuurlijke afkeer. van <laughs> eh, Het idee van wat polder in die kamertjes van een paar van die heren. Ja. Uh, dus dat heb ik van, had ik van nature al. Maar ja, de afgelopen maanden is natuurlijk wel duidelijk geworden. Ik denk eerlijk gezegd niet alleen aan mij... maar ik denk ook aan de politiek en aan vele burgers en, en bedrijven... En, en noem het maar op... Ja, dat we toe zijn aan, aan iets anders. Ja. Want het systeem uh, functioneert gewoon niet meer. We en... zitten al een paar jaar in een crisis en die gaat niet zomaar over. Ja, we zijn inderdaad vijf jaar onderweg sinds 2008. En, en heb jij inderdaad ook zoiets van het moet daadkrachtiger en we moeten vaart maken? Ja, het moet veel daadkrachtiger. Uh, we moeten echt radicaal gaan hervormen. Uh, en radicaal hervormen betekent niet dat je dan vervolgens alles in één klap verandert. Hè? Maar het denken moet wel echt hervormd gaan worden. Kijk, groei... Dat gaat niet meer vanzelf. Het is geen vanzelfsprekendheid meer. Uh, er zijn hele andere waarden die mensen nu hechten aan uh, ja, wat, wat betekent nou uh, vooruitgang. Hè? Dat is niet alleen maar meer geld verdienen, maar er ook, zijn ook tegenwoordig heleboel andere zaken komen er bij in de orde. En we zullen dus weer een nieuw groeikompas moeten ontwikkelen met elkaar. Uh, ja. wat, wat betekent groei voor mensen? Uh, hoe willen ze zich daarvoor inzetten? En dat zal tijd vergen. Uh, maar we moeten er wel een keer mee beginnen. Want als we in de cirkel blijven ronddraaien waar we nu zitten... dan komen we echt niet verder. Dat vind ik een hele mooie waarschuwing om mee af te ronden. En ik zeg alvast, luisteraars... morgenmiddag bij de collega's van Tros in Bedrijf... kwart over één is dat. Dan zal Hans Biesel ook nog van alles vertellen... over zijn initiatief voor ondernemend Nederland. Dankjewel voor nu. Uh, ondertussen kunt u door blijven bellen op telefoonnummer 0800-1123. Dus 0800 -1 -1 -1, En reageer op mijn stelling. We moeten stoppen met polderen. We hebben nu dus behoefte aan daadkrachtige leiders. En gewoon gaan. En we kunnen niet eindeloos met iedereen rekening blijven houden. We gaan naar de heer De Haas in Breda. Goedenavond, meneer De Haas. Uh, Goed avond. Nee, we moeten zeker niet stoppen met polderen. Uh, kijk, uh, het leven van de mens speelt zich af tussen wieg, tussen wieg en graf. Daarbinnen er zijn mogelijkheden en risico's. En uh, wel wat afwisseling, ook wel een zekere vorm van saaiheid misschien. En uh, ja dan wil men wel eens iets anders. De mens wil dan wel eens iets anders... en dan wordt er ineens ja, wat krampachtig gekeken naar de politiek... alsof de politiek het allemaal vreselijk slecht doet. Ja. Maar vandaag kwam bijvoorbeeld het bericht van ja, de inkomens, de inkomens van ouderen, die zijn de laatste 20 of 30 jaar toch heel erg meegevallen, of ontwikkeld, en echt de armoede onder de ouderen komt relatief weinig voor. Ten, de, nou, vorige week was ik, maakte ik een excursie mee naar de tweede maasvlakte. Ja. Dus is ook een gevolg van een hele hoop dynamiek. Mm -hmm. Wat er gebeurd is, uh, verder zie ik ook in de, in de samenleving, groeperingen die het goed menen met uh, grondstoffen, milieu, water, uh, overbevolking, racistisme, dingen, hè, die krijgen langzaam maar zeker ook meer een stevige poot om op te staan. Dat zijn gewoon dingen bij elkaar waar ik toch ja, relatief blij mee ben. Nou, en in principe kan ik daar natuurlijk ook heel blij mee worden. We gaan eventjes naar het tennis toe. Marcella Mesker. Ja, want de Polonaise wordt ingezet door de Groningse studenten. Want Timo de Bakker heeft er zojuist een vijfde set uitgesleept. Hij heeft Meltzer gebroken. En hij heeft die vierde set met zes vier op zijn naam geschreven. We krijgen dus een vijfde set. Het is bloedstollend. Spannend, Vijfde set, pas de vierde in de carrière van de bakker. En dat wordt de 35ste vijfsetter voor Meltzer. Dus ervaring bij de Oostenrijker, maar momentum bij Nederland. Dankjewel, ik word helemaal vrolijk van deze tennisberichten tussendoor. Het gaat lekker met Nederland. 0800-1121. Nog een aantal minuten kunt u meedoen in de uitzending. 0800-1121. Ik maak ondertussen even een rondje over Twitter. Wouter uh, die zegt, uh, ik ben het eigenlijk wel eens. Bolderen, politieke vriendjes die elkaar helpen en elkaar sportemonnee vullen. Verspillen van tijd en geld uh, voor Nederland. En dat is eigenlijk een zonde. Tim Pont, die geeft aan. Ja, ik ben het er eigenlijk wel mee eens dat we moeten stoppen met polderen, want de burger is interesse in de politiek kwijt. Minder polderen is minder vertrouwen, is meer activisme, is uiteindelijk een sterkere democratie. Lucitaal in Rotterdam. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ik ben het er wel mee eens, maar u vergeet iemand. En dat is Brussel. Ja, en die hebben behoorlijk niet, invloed, invloed inmiddels, het hè? Is. Maar als wij dus gaan beginnen, dan hebben we toch ook altijd nog Brussel. Ja. En zouden we daar ook mee kunnen beginnen, meneer? Dat daar in Brussel ook eens een keer een paar monden gesnoerd worden... En dat dat dan ook eens wat, wat opener en, en, en, en helderder gaat worden. En en ziet u daar dan, dan ook een rol voor de, de media extra in in Brussel? Want ik hoor in verhouding vrij weinig natuurlijk over hoe het er in Brussel aan toe gaat. Nee, maar dat heeft invloed. Ja. Kijk, als wij in die kamertjes niet kunnen kijken, hebben ze daar toch ook wel rekening te houden met Brussel? Ja. En dat zou ik toch allemaal wel eens graag wat meer willen weten. Want ik weet dat allemaal niet. Dat zit allemaal maar verborgen. En dat willen wij, wij wel graag weten. Ben, dat was een Margaret Thatcher in Engeland die heel stoer en duidelijk destijds de regels samenstelde. Maar wel in het voordeel van Engeland. En dat gevoel heb ik in dit land nog nooit gehad. Uh -huh. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik vind het een hele mooie om mee te gaan afronden op deze mooie vrijdagavond. Zo direct na 7 uur gaat Wim Brands verder met zijn boekenprogramma. En uiteraard zondagochtend op Nederland 1, rond half tien, starten we bij WNL weer met WNL op zondag. Daarin te gast mediapsycholoog Jaap van Ginneken, Emiel Roemer en Sandra Schuurhof. De middag op zondag is uiteraard weer op Radio 2 gereserveerd voor hotel vanaf 4 uur. Ik hoop dat u ons ook blijft volgen op Twitter, apenstaartje, avondspits, WNL. Eh, en eh, heel graag tot eh, maandag, dan zal Joost Eerdmans weer aanwezig zijn. Fijne avond.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 De Nationale Taptoe Van 26 tot en met 29 september in Ahoy Rotterdam. Reserveer nu uw kaarten via NationaleTaptoe.nl. Wilt u ook tot 30% besparen op energiekosten? Ga dan naar de site van OnderhoudNL. Altijd goed in onderhoud.nl Altijd goed in onderhoud.nl Giselle, de nieuwe meeslepende roman van Suzanne Smit. Over de driehoeksverhouding tussen de schrijver Roland Holst...